Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte die is opgepakt voor de dodelijke schietpartijen in Rotterdam-IJsselmonden... zit vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij met niemand mag praten, alleen met zijn advocaat. Gisteravond werd hij opgepakt op een balkon in IJsselmonden. In de afgelopen twee weken werden drie mannen op straat doodgeschoten. Buurtbewoners zijn opgelucht, maar hebben ook nog veel vragen. Ik hoop dat het echt de enige dader is, dat er niet meerdere zijn... Het is natuurlijk op verschillende plekken ook gebeurd. Dus uh, ja, een beetje eng. Wat lief dat je je moeder begeleidt. <laughs> Natuurlijk. Moeder, dankjewel. Ik wilde niet alleen over straat. Ik vind het een beetje eng. zo Was uh... u boom? Niet echt, maar wel bezorgd. Zo'n beetje nu begint er een persconferentie over de arrestatie. Joe Popolo wordt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in ons land. Aankomend president Trump heeft dat net bekendgemaakt op zijn eigen social media platform. Joe Popolo is een zakenman die nu nog directeur is bij een investeringsmaatschappij. De miljonair heeft acht ton overgegeven. Gemaakt aan de presidentscampagne van Trump. Een jongen van acht uit Zimbabwe heeft een paar heftige dagen achter de rug. Hij verdwaalde in een safaripark vol met leeuwen en olifanten en hield het daar vijf dagen in zijn eentje vol. De jongen overleefde door op de rotsen te slapen en wilde vruchten te eten. Het safaripark is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Park Rangers vonden kleine voetsporen en toen ze die volgden kwamen ze bij de jongen uit. Het is nog onduidelijk hoe de jongen in het gevaarlijke park terecht is gekomen. En een hoofdrol voor Denzel Dumfries gisteravond in Saoedi-Arabië, waar de Italiaanse Supercup werd gespeeld. De voetballers scoorden twee prachtige doelpunten in de halve finale tegen Atalanta. De eerste was een prachtige ommaal. en de tweede die was ook mooi, zagen de commentatoren van Ziggo Sport. Met een gelukje, en nog één! Hij maakt er nog één! En deze is niet minder vrij. Enzo Dumfries is de man van deze eerste halve finale in de Supercoppa Italia. Dumfries werd na deze prachtgoals de man of the match. Het weer dan, af en toe een winters buitje. Tussendoor is het droog en schijnt de zon af en toe. Het is flink fris, voelt ook zo door de harde wind. Het wordt vandaag maximaal 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 That's what you Good old Van Morrison, have I told you lately. Wat een heerlijk nummer is het toch, hè? Ja, Van de Man. Ik, uh, uh. Ik, ik ben fan van Van the ja? Man. Ja? Ja? Ja. ja, ben je dat? Ja. ja. ja jij, jij zou graag naar een concert willen van hem, hè? Ja, ik zou heel graag naar een concert willen. Maar hij is ja. ook al op leeftijd. Ik weet niet uh, of, ja. uh, of, of mij... En negatief. <laughs> negatief. 45 is hij geboren. Dus hij wordt 79 jaar. Is hij wordt hij nou... 80, dit 80. Je... Ja, maar dat, dat is tegenwoordig voor uh, artiesten is dat niks. Nee. Die springen allemaal nog vrolijk in het rond ja. op hun 80ste. Keith Richards Waar... Paul McCartney doen het ook nog. Ja, de Rolling Stones. Ja. Uh, hoe heet die? Of uh, What's a New Pussycat? Uh, Tom Jones. Die doet gewoon over zijn tachtigste nog even een nieuw album. Gooit die even eruit. Ja, nou ja, Niet te geloven. Wie, wie moet hebben, heb ik het geluk nog. Maar ik, uh, ik zou hem graag live willen zien. <laughs> Fijne ja, dat zou toch mooi zijn. Ja, je weet het maar nooit. Heb je nog een nieuwtje? Heb ik nog een nieuwtje? Uh, ja, dat heb ik nog wel. Um, er zijn een uh, tweetal horecazaken die deze week van eigenaar zijn veranderd. In Zandvoort? In Zandvoort, dat is Café Liv in de Haltestraat. Ja. En uh, Café Rabbel uh, in de Blauwe Trem, een Louis-Davids ja. uh, carré. Uh, Liv blijft volgens mij gewoon Liv heten, maar Rabbel gaat uh, verder onder de naam Café Skol. En dat. Uh, skol? Skol. Dienskol. Dien en dan, Skol als in pro's op ja. het Deens. Ja. ja, dat is dus uh, Minskol, Dienskol, Ala Wakra Villa ik ken alleen maar Jack Elskerdij in Denemarken. Jij ja, Elskerdij, ik hou van je. Ja, precies. Oh, dat, dat moet je tegen mij niet zeggen. Nou, nee, nee, ik doe het over lelieden, Ja, ik, ik, ik, laat, ik laat jou dat dagelijks merken, Dol. Ja. Um, Skol. Dat is uh, heel grappig, want het is uh, de laatste letter van zijn voornaam en zijn gehele achternaam van de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is Dennis. Oh, Skol. oh echt? Ja, dus oh. hoe, hoe leuk komt dat samen dat je dat dan ja? noemt? Ja. En uh, ja, je kunt Dennis kennen. Uh, van, van Snackbar Het Plein. Daar heeft hij heel lang als uh, nou ja, bedrijfsleider gewerkt. Oh echt? Ja, ja dat moeten we en hem kennen natuurlijk. En hij doet sinds september het beheer van de blauwe tram. En ja. uh, nou ja, per 1 januari officieel doet hij ook uh, nou ja, Rabbel, dus slash Café school. Ja. Uh, samen met zijn zoon. Nou, gaat we je erbij doen in een klein team. Dus uh, heel veel veranderen gaat dit niet. Ik heb hem gesproken. Het oh, blijft een beetje op dezelfde voet doorgaan. De, de, qua, qua sfeer wel. Iedereen is er welkom. Ja. En alle verenigingen die, uh, die er ook gebruik van maken. waarschijnlijk iets minder Formule 1. Ja, want uh, Marcel heeft zijn uh, hele verzameling... Of, of wat sommige dingen had hij geleend, is, is weg. Oh, ja. Dus dat, het is minder racecafé. Ja. Maar qua, qua sfeer moet het hetzelfde blijven. Je kan ja. er ook nog steeds uh, terecht... Voor warm uh, eten tussen de middag of een lunch of een ah, okay. broodje. Dus dat blijft hij ook. Uh, ja. En uh, Dennis gaat iets vroeger open. Ja. Die, uh, die zet in op acht uur. Oeh. En uh, nee, tot, tot, tot een uur of vijf. Oké, okay. dus hartstikke mooi. Dan kun je mooi. daar terecht. En uh, wat heel veel mensen niet weten, en uh, ik eigenlijk ook niet, is dat je daar ook terecht kunt voor zaalhuur overdag. Ja, ja. Dus als je eens een keer een vergadering hebt of, ja. of een, ja. een, misschien een klein kinderfeest voor kleine mm -hmm. kindjes. Mm -hmm. Dan kan je daar voor hele scherpe prijsjes een zaaltje of een deel van de zaaltje huren. Of niet met, meteen voor hele ja, in dagen. Ja, in het deel van de blauwe tram ja. bedoel je dan. Ja. ja, klopt. Dus ik dacht van, ja. oh, nee, dat had ik eigenlijk moeten weten toen mijn dochter klein was. <laughs> maar, partij maar toen was, was, was, de, was, de, was de blauwe tram er toch nog niet? Weet ik niet hoe lang. Nee, joh. nee. nee? Ik nou ik ja, misschien ook eigenlijk wel. Het gaat allemaal de zo snel. De tijd gaat altijd sneller dan je ja. denkt. En, uh, en dan Liv, hè, de vroegere klikspaan. Daar weet jij die, wat over. Uh, ja, die wordt overgenomen door Max Berrier. En Max Berrier kennen we ook, als, net als wat jij nou net zegt, als vroegere medewerker van Café Mio. Oh, het zijn overbuurmannen van elkaar geweest. Het waren dan. overbuurmannen, ja. Dus die moeten elkaar ook wel weer kennen. Wat leuk. Nee, hij is daar jaren, heeft hij de bediening gedaan. Oh. En nu de kans gekregen om die zaak over te nemen. En dat heeft hij gedaan. En ik denk dat dat een goede set is. Nou, ik, ik wens beide ondernemers uh, heel veel succes. Heel veel succes. Heel veel succes. Natuurlijk doen we dat. Um, ja, laten we nog een, een nummertje draaien. Hè? Want we wachten natuurlijk uh, op de komst van de twee broers. De twee broers Moal Die komen vertellen over de expositie met werken van hun vader. Ik ben reuze benieuwd wat ze daar allemaal over te vertellen hebben. En uh, ja, laten we in aanloop daar naartoe een liedje draaien van de Can't Heat, Going Up the Country. Een oude hee. Hey. Nou, ja, weet je. Ja, prachtig, prachtig. Uh, jij had geloof ik nog uh, iets leuks, hè? Nou, ik, of... uh, ik, ik heb verschillende leuke dingen die. Uh die op het programma staan de komende ja. dagen. Ja. En die staan natuurlijk ook allemaal in het teken van nieuwjaar. Okay. Uh, en dat is om te beginnen. Op 5 januari hebben we het nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk. Dus uh, voor mensen die agatha kerk, de katholieke kerk. Ja. Uh, daar uh, openen de deuren om twee uur. En het concert begint om half drie. En als u dan vraagt, van ja wat kan ik dan beluisteren? Nou, er komen drie hele mooie koren. Uh, waarvan ik onlangs twee uh, live heb gezien. Dat is het gemengde koor Zangvoort. Uh, daar zit onder andere het Zandvoort mannenkoor in. Met het oh, okay. uh, dat is samengegaan met uh, vrouwenkoor. En nu moet ik het volgens mij heette ze Mai dat vrouwenkoor. Dus die zijn samen doorgaan als zangvoort. En ja. dat klinkt als een huis. Niks, niks uh, onder te doen aan de andere koren. Maar ik, ik, ik was echt... Uh, dat heeft wel indruk op je gemaakt. Dus. Zeker. Ik, ja. ik zat in de protestantse kerk tijdens Benefietconcert. En ik, ik vond het echt... Het, het, ja, het, het, ik, ik, voelde, ik voelde hem. Ik uh, kreeg kippenvel. Ja, ja, ja. mooi. Uh, maar eveneens waren mooi beatpop zingers. Ander genre. Uh, waren net zo goed. Uh, ik, maar ja. hij is weer een heel andere insteek. Het is meer swingende. Dus ja, dat, ja, uh, dat ja. iets, iets minder van het kippenvelgehalte. Maar, maar ook, ook maar wel meer leuk. gezelligheid. Ja. ja. En. Uh, dan het Zandvoorts Vrouwenkoor, uh, dat bestaat ook nog. Dus die komen dan ook optreden. Ja. En, en, uh, dus dat is het uitgelezen moment om kennis te maken. Of tenminste, deze, uh, misschien kent u ze al, deze koor te gaan beluisteren. En wat ook nog leuk is, dat er twee jonge solisten... vanuit de Zandvoortse muziekschool uh, zullen spelen. Dat zijn Bo Starrenburg en Julian Evert. En zij zullen uh, op de piano uh, ja, uh, twee solostukken gaan uitvoeren... En een aardige bijkomstigheid van dit uh, nieuwjaarsconcert... is dat de toegang volledig gratis is. Kunt u of wilt u niet naar de kerk komen... dan is dit concert ook te volgen via uh, deze zender van ZFM. En dat is op de ether 106.9 FM en op de kabel 104.5 FM. En heeft u nou geen radio in de buurt, maar wel internet... dan kunt u het beluisteren online via zfm-live.nl. Uh, en uh, nou ja, dan ga ik meteen maar door naar uh, het volgende nieuwjaarsfenomeen. Uh, dat wordt vrijdag 10 januari uh, wordt de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie gevierd in de protestantse kerk. En wat kunnen we hier verwachten? De gemeente, bedrijven en organisaties gaan samen met uh, nou ja, alle Zandvoorters die dat willen toosten op het nieuwjaar. Deze receptie duurt van half acht avonds tot half tien... En zal uh, muzikaal worden omlijst door live muziek van, jawel, Pat van Kessel. Wie kent hem niet? Dus dat, uh, nou, dat staat er leuk. op het uh, programma. Dus zondag Mooi. 5 januari nieuwjaarsconcert. En vrijdag 10 januari de nieuwjaarsreceptie. Allebei in kerken, maar wel twee verschillende kerken. Supermooi. Nou, we gaan nog even een plaatje draaien. En daarna komen we bij jullie terug, lieve luisteraars, met uh, twee broers... Die groot nieuws hebben voor ons. Er wordt weer heel wat toegevoegd in Zandvoort. Hè? Zeker weten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En dan gaan we na het nummer van Peter Koelewijn... gaan we in gesprek met de, de gebroeders Moal, Toch? Zo spreek ik het goed uit? Ja? Oké. Okay. Tot zo. Hallo. Ja, we luisteren naar twee liedjes achter elkaar. Eerst maar Rijken van Peter Koelenwijn en zijn Rockets. En uh, daarna Not I'm Not the Only One, uitgevoerd door Morgan James. En we gaan nu even geen muziek draaien, want we gaan even lekker kletsen. Want er valt nogal wat te kletsen. Toch, Sandra? Ja, er valt nog wel wat te kletsen. Jazeker. We hebben twee gasten die zijn bij ons aangeschoven. Ik zou zeggen, stel jullie even voor. Ja, ik ben uh, Gimil Moual. Uh, jullie kennen mij misschien vanuit Architecten. Veel nieuws, in, nieuws geweest over de watertoren de afgelopen jaren. Uh, dus dat, is, uh, dat ben ik. En ik ben uh, zijn broer, uh, Pascal. Uh, veel op het strand gelegen in Zandvoort. En ik heb je broer die hier woont. Ja, <laughs> jammer genoeg is dat een van de weinige relaties hier. Nou. Ja, maar het is, gaat veranderen. Hè? Ja, want ja. Ja, allereerst hartstikke welkom... Uh, Heren, dat jullie bij ons aan willen schuiven. Uh, want de reden dat jullie hier aan tafel zitten. Uh, draait eigenlijk om jullie vader, Henk. Wat? En uh, Henk Moal was een. Uh, uh, nou ja, misschien kunnen jullie het zelf vertellen. Uh, wie Henk was en, en wat, hij, wat hij deed. En uh, nou ja, wat, wat we in Zandvoort binnenkort van jullie vader kunnen gaan zien. Ja. Nou ja. Uh... Hij uh, was een kunstenaar en een docent. En uh, uh, die uh, dit jaar precies eigenlijk, uh, per ongeluk, uh, niet gepland... maar uh, het komt zo uit, tien jaar geleden, uh, is overleden. <coughs> en daarmee uh, hebben wij als uh, broers een, een zijn nalatenschap uh, gekregen, in handen gekregen... Um, en uh, hij had er een wens bij. Uh, dat hij het fijn vond als het bij elkaar bleef. Uh, voor ons en, en de kinderen. Nou ja, en daar hebben wij, uh, zijn we al heel lang mee bezig. Om dat ja, voor elkaar want te het, krijgen. Het, was, het is niet weinig hè, wat hij heeft nagelaten. Nee, hij is uh, een heel, heel druk uh, bezig geweest. Hij heeft ook heel veel bewaard. Uh, wat uh, fantastisch was uh, toen we nog op zijn atelier in Groningen rond konden struinen, zeg maar maar nou het allemaal in rolcontainers stond... moet ik inmiddels zeggen... Uh, ja, is dat een heel ander verhaal geworden, ja. Uh -huh. Want uh, jullie vader uh, schilderde en ook oh, beeldhouden deed hij ook, hè? Nou, hij, heeft wel, hij heeft wel wat 3D-werken gemaakt. Maar, maar voornamelijk maar, ja, schilderwerk. Dat was wel zijn hoofdding. Uh, ja. En uh, uh, jullie vader uh, is van uh, Molukse afkomst... Uh, is op twintigjarige leeftijd uh, hierheen gekomen... Um, en dat, dat zie de titel van de tentoonstelling in... De, ja Sorry, daar kijk ik, kijk ik jullie aan. Ik, ik, ik zou het uitspreken als Gunung Danglaut. Nou, dat uh, zeg je helemaal goed. Ja, ja. heb ik dat goed gezegd. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, wij zaten na te denken... We kregen de gelegenheid om uh, uh, deze expositie te organiseren in het HDMZ... En um, dat was voor ons een mogelijkheid om uh, die nalatenschap weer uh, aan de mensen te laten zien. Dat is natuurlijk heel mooi. En dan gaat er van alles spelen, want wat gaan we dan laten zien eigenlijk? En, uh, en wat is de betekenis van het werk? En uh, dat zijn allemaal, allemaal dingen die, die dan langzaam beginnen te landen. En uh, de titel Gunung Dan Laut, dat betekent berg en zee. En uh, dat was eigenlijk op meerdere manieren was dat heel toepasselijk. Want uh, uh, mijn vader, onze vader is geboren in Malang, uh, tussen de bergen. En dat was voor hem een thema, uh, omdat hij ook veel over zijn herinneringen van vroeger schilderde... Was, is bergen een van zijn thema's geweest waar hij veel over schilderde. Dus berg was een heel logische titel. Nou, en omdat we hier aan zee zitten... En uh, hij eigenlijk nooit in Zandvoort gewoond heeft, uh, was er toch een soort van verbinding? zocht ik uh, bij die titel. Maar daarnaast is hij natuurlijk over zee uh, naar Nederland gekomen. Uh, komt hij uit een, een zijn, zijn oorsprong is ook niet uh, uh, Indonesisch, maar Moluks, van de Molukse eiland. Een uh, paar generaties terug. Uh, zijn overgrootouders uh, waren, of zijn overgrootvader ja. was een visser. Ja. Uh, dus, dus de zee is ook een heel belangrijk thema voor hem. Alleen, uh, dus berg en zee, vandaar. Ja. Zien we ook die invloeden um, uh, van, van bergen en zee terug in, uh, in zijn werk? Absoluut, ja. Het ja. terugkerend ja. Ja. Dus... thema? Ja. En zijn jullie beide curator geweest voor deze expositie? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. We, zijn eigenlijk, uh, we ja. hebben natuurlijk hulp gehad... Uh, maar we hebben wel echt een, uh, ja. een, een curator-crashcourse uh, uh, gehad... Ja. met, uh, met <laughs> deze expositie organiseren. Ja, nou, we hebben heel veel geleerd. Ja. <laughs> Zoals, wat hebben ja. jullie geleerd? Nou ja, uh, uh, we hebben natuurlijk hulp gevraagd... <clears throat> en, en ook aangeboden gekregen... Uh, en een van de opmerkingen die Huib uh, Acciari, uh, een voormalig inmiddels uh, curator van het uh, Moluk's Historisch Museum uh, gaf... was, uh, ja, weet je, jullie kennen het werk nog niet, weet je. Dus uh, ja, weet je, verkopen, ik, ik zou het niet, moet je niet doen. Dat was wat hij zei. En ik dacht toen, ja, hoezo je kennen? Ik, wil, ik, ik, loop, ik heb mijn hele leven rond, uh, ik ben opgegroeid tussen die schuiven. Mm -hmm. die ken ik echt wel. Nou, inmiddels, als je dan een tentoonstelling als deze... serieus voor het eerst ook... en ik heb het echt zelf gaat organiseren. Ik heb mijn vader enorm vaak geholpen in heel Europa... om sterker nog, zelfs in Indonesië, om schilderijen op te hangen... tijdens de tentoonstellingen heel wat versleept, ingepakt, uitgepakt. Dus ik had zoiets van, ja, ik ken dat werk wel. Nou, totdat je echt zelf een curator rolt. Dus daarom vind ik ook leuk dat je het op die manier stelt, want dat is het wel de schilderijen gaat bekijken om die tentoonstelling samen te stellen... dan kom je ineens tot de conclusie dat er toch veel meer te ontdekken valt... Um, um, in die schilderijen. En dat je ze misschien niet half zo goed kent als dat je denkt. En dus heel veel nieuwe ontdekkingen doet. En dat is wel heel mooi. Hebben jullie het idee dat jullie je vader op een andere manier hebben leren kennen? Absoluut. Ja, ja. want dat is echt heel erg leuk. Ja, um, zeker. Hij was geen prater, dat nee. zei hij zelf ook. Ik... Nee. ik ik ben geen prater, ik praat met, uh, met, beelden, ja. met beelden. En wat je dan ontdekt, is eigenlijk een soort van uh, rijkdom waar we achter komen... is dat het uh, gebrek aan communiceren, wat we vroeger af en toe best wel heel lastig vonden... Uh, misschien zelfs nu nog, omdat we ja. dat ook zijn. Hè? We zijn opgegroeid door een niet-pratende vader. Ja. En dat, dat, dat nemen we ook mee, uh, ik in ieder geval in mijn uh, opvoeding naar mijn kinderen... dat ik daar af en toe ook last van heb... Ja. En, maar de rijkdom die we dan nu hebben... is dat we al die werken... eigenlijk als een soort van postuum met onze vader kunnen zien. En dat is wel heel mooi. Mm -hmm. um, op, op welke basis hebben jullie die schilderijen uitgekozen? Wat, was het, ging het op kleur? Of, waar moest een schilderij... Want hoeveel, sorry, hoeveel hangen er uh, nu? We hebben het nog niet echt geteld. Nou, la, ja. Weet je hoeveel er hangen, dat weet ik niet precies. Maar uh, het zijn 13 rolcontainers uh, aan werken. Uh, het maar die hangen zeg maar, toch niet allemaal in? Nee, nee, nee, nee <lacht> dat kan niet, dat past niet. Het is heel groot ja. en we zijn enorm blij met de ruimte. Mm -hmm. en want buiten het feit dat het een heel mooie plek is om tentoons te stellen... hebben we nog nooit een locatie gehad waar we zo lang achter elkaar... die werken hebben kunnen bekijken, heen en weer schuiven. Nog een keer bekijken enzovoorts. Dus, uh, maar, maar hij heeft iets van uh, tussen de 340 en 380... Uh, ...ingelijste werken, zeg maar. Uh, en, en, en ik denk dat er wel 800, 900 uh, uh, niet-ingelijste werken zijn. En dan hebben we nog niet alles gezien waarschijnlijk. Want we komen nu nog wel eens werken tegen dat we elkaar aan zitten kijken. Van, heb, ja. je, he, hebben we het, heb, heb jij dat ooit gezien? G geen idee. Die zijn we vergeten bij de foto's. Of dat we, precies, mm -hmm. dat, en want wij zijn, we hebben nou, een aantal jaren geleden inmiddels hebben we alles gefotografeerd... Um, en wij waren dus in, in de veronderstelling van nou, dan gaan we daar nu verder mee en, uh, want het is makkelijk, want we hebben alles gefotografeerd nou <lacht> inmiddels zijn we dus tot de conclusie gekomen dat dat dus niet zo is nee. en nog steeds komen we dus dingen tegen waarvan we dachten, nou uh, kennen we niet, hebben we nog nooit gezien mm -hmm. sterker nog, werken we komen nu nog achter, dat werken waarvan wij ons afvroegen, is het wel af dat die gewoon ...ondertekend zijn. Dus die zijn wel af. Anders zet je er geen handtekening op. Dus het, het is een, een enorme ontdekking. Mm -hmm. Ja, zeker. Maar de, de, hoe, hoe maak je die dan... ...uit zoveel werken? Zo'n zo nou, dus selectie? Zijn verhaal vertellen, ik denk, denk... ...tenminste zo heb ik het. Ja. Je, wil, je, je, wil, je wil hem laten zien. Ja. Ja, je wil laten zien wie de man was. Mm -hmm. Wat hij gedaan heeft. En nogmaals, hij, hij was niet een... ...hij sprak niet... ...en hij, al helemaal niet over zichzelf. Um, maar ondertussen deed hij dat natuurlijk wel. Hè? Want hij, uh, als ik leer, oud-leerlingen, die, ja, die, die spreken alleen maar um, ja, vol uh, warmte en respect uh, naar, de, naar de beste man. En ik kan me ook uh, wel herinneren, dat uh, ik heb nooit, zelfs als kind, al uh, te horen gekregen de, hoe bijzonder hij mijn vader was. Zeg maar. mm -hmm. En dat wil je natuurlijk overbrengen. En het is heel raar om van je vader te zeggen, van uh, ja, mooie werken, hè? want ja... Uh, het liefst zou je alles willen laten zien. Nou ja, maar ik bedoel, ik denk dan wel eens... het is net van je kinderen. Je zegt van je kinderen, een ja. mooi, mooi kind heb ik. Dat zeg je niet. Dat is zo maar je voelt het wel zo. Ja. We, we, ja. Zijn, we zijn ook begonnen, want wij, wij kregen dat museum... als, uh, als tijdelijke uh, speelplek. Uh, ja. Die gelegenheid om daar uh, te gaan exposeren. Ja. Ja. In, in november uh, hoorden we dat dat, dat dat mogelijk was. En toen hadden wij in ons hoofd... Oh, een museum, dat is groot. Ja. En het is een groot gebouw, dus wij gaan... Alles, alles laten zien. zien. <laughs> en, uh, dus wij begonnen heel enthousiast die 13 rolcontainers uh, in de ruimte neer te zetten... en al het werk uit te pakken. En, uh, en we, zijn gaan, uh, we, we hadden de thema's in ons hoofd. En de, de decennia hij heeft zes decennia geschilderd. Dus dat was, uh, we, daar kun je ook wel duidelijk de, de tijdgeest in vinden. Dus we hadden al heel snel een beeld van hoe gaan we dat laten zien... en wat gaan we dan uitzoeken... En uh, we hadden op een gegeven moment, denk ik, de helft van de rolcontainers uitgepakt. En uh, het stond stampvol in die twee expositieruimtes. Ja. En toen dachten we: van, ja, oké, okay, uh, wat gaan we nou laten zien? Hè? En uiteindelijk hebben we, denk ik, 50 werken of zoiets ja. van, de, van, de, van de 300 uh, die we ophangen. Uh, als dat als het niet als dat minder het al is. is als, dat, als het niet minder is. Dus dat was ook een les in reductie van de mensen met ervaring. Van, uh, en, en dan denk je ook van ja, de, ik ben in wel eens vaker in een museum geweest. <lacht> ja. Daar hangen altijd de werken met heel veel mooie ruimte eromheen. Zodat je de werken goed kan bekijken. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dan komen ze het best tot terecht. recht. Dus je moet er niet te veel willen laten zien. En uh, ja, dan wordt het dus heel moeilijk om uit te kiezen welke je dan laat zien. Nou, we wilden eerst ook echt een overzicht maken. Hè? Dus vandaar dat we alles... Mm -hmm. dus, dus we wilden echt een overzicht in de toonstelling maken. En ja, dit kunnen we ook wel zeggen, denken. ik. We, bedoel, ja, aanvankelijk hadden we ook het idee, uh, we, gaan, we, we, we, ja, we gaan dingen ook verkopen. Dat moet... Ja, want het wordt, die 13 rolcontainers staan niet uh, ergens bij iemand in de schuur of zo. Daar hebben we echt opslag voor mm -hmm. regels en dat kost toch geld. Dus, um, um, dus aanvankelijk hadden we zoiets van we gaan een overzicht in maken en dan maken we een, uh, een soort depotopstelling. Uh, uh, dus dat wil zeggen dat je een wand van boven tot onder helemaal vol, een wand helemaal van boven tot onder vol hangt met schilderijen. Dat idee hadden we eigenlijk aanvankelijk, hè, toen, we, toen we nog niet eens de schilderijen daar hadden. Staan. Mm -hmm. Maar ja, gaandeweg word je wijzer en uh, uh, uh, nou ja, wijzer. De, de, veranderen ook de plannen. En uh, ja, krijg je ook advies. Uh, soms uh, gelukkig maar. En uh, uh, nou, dus zijn, is het uiteindelijk inderdaad tot, tot 50 gereduceerd. Ja, kwamen jullie er samen uit? Of hadden, hadden jullie, hadden jullie uiteenlopende ideeën over, over welke 50 daar moesten komen nee. Hang... Ja, Nou ja, we, we, we komen er wel uit, maar we hebben wel andere ideeën over ja. de dingen. Maar dat is juist leuk. Precies, want wat, wat, wat kunnen we van jullie persoonlijke nou ja, input... waar verschillen jullie daarin? Is het kleur, oh. is het het is het grote? Nou ja, wat gek genoeg uh, is het ook wel heel vaak duidelijk... Hè, als we dan iets hebben, als we dan ons afvragen... Van wat verkoop je dan wel of wat verkoop je dan niet... Nou, dan zijn, is in heel veel gevallen is het echt, zijn we het ontzettend met elkaar eens. Ja. Um, maar zoals uh, gelukkig zijn we niet uh, zo uh, verschillend. Of, of zo uh, zijn we ook wel verschillend. En, en, en heeft die wel eens dingen, dat die, dan vraag ik me af van waarom vindt hij dat dan, waarom boeit. En, hier heb ik niks mee. Nou, dat zeg ik, uh, denk ik ook wel eens, zeg ik ook wel eens, dat zegt hij. En dat snap ik dan niet helemaal. Nou ja, maar dat is, dat is het mooie van, van, van schilderen van kunsten denk ik, überhaupt. Ja. Dat is ook wat mijn vader zei. Als, ze dan, als hij dan de vraag kreeg van uh, wat, wat, uh, hè, wat bedoel je er daarmee? Op een gegeven moment zei hij zelfs van ja weet je wat ik vind, dat is niet zo belangrijk. Het verhaal van de kijker is veel, zelf is veel interessanter. En um, um, nou ja, wij hebben allebei onze eigen. We, we verschillen zes jaar in leeftijd, dus ik was veel eerder uit huis. Mm -hmm. Dan... Um, um, en, en um, dus toen ik zeg maar, uh, uh, ja, op het atelier rondliep in Groningen, uh, was hij nog een heel klein hummeltje. Dus ik heb, we hebben allebei hele andere uh, belevenis uh, f, f, ja, van het atelier zelf. is zeg maar Die plek waar Henk dan uh, zijn werk uh, maakt. Mm -hmm. En, en dat, dat zien we ook terug en dat in, zie de, je... in de collectie. Ja, ja die, uiteraard. Want er zijn schilderijen die zeg maar, ik heb zien ontstaan. Mm -hmm. en, uh, toen was hij er nog niet bij nee. spreken. Dus die wel ja. Als jullie allebei je eigen favoriete stuk... Uh, als mensen zo meteen gaan kijken, waar moeten ja. ze... Met de Gimmel. Wat, als ik naar jou kijk, wat is jouw favoriete? Oei, ja, dat is interessant. Eén favoriet is moeilijk uh, aan te wijzen. Ja, ik ga het je toch vragen. Ja, oké, <laughs> <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> um, nou, misschien kun je het ook de zin af. Ja. Nee, nou ja, ik, ik, ik denk dat... De, uh, Uiteindelijk is de, de, de favoriet waar ik het meest mee heb... dat, dat zijn toch werken die, uh, die komen uit de tijd dat wij thuis opgroeiden. Dat is uiteindelijk, als je echt heel diep in het hart kijkt... dan zijn dat de werken waar ik het meest mee heb. En dat zijn de werken uit de jaren 70 en 60. Uh, die hingen er, die stonden er, die, ro die rook ik toen ze gemaakt werden. Uh, de olieverf. Mm. Uh, dus dat, ja, dat, dat, dat voelt het meest als thuis. Als ik daarnaar kijk, dan, uh, dan, dan voel ik me thuis. Ja. En, en er zijn al andere decennia die fantastisch zijn. Uh, maar als je echt zegt van ja, dat, dat ontbreekt het, het sentiment een beetje. Dat, dat ja. is toch het sentiment. Ja. Ja. En Pascal voor jou? Nou ja, het dat is, dat is grappig dat hij het op die manier omschrijft. Want ik had het zo nog niet bedacht. Maar dat is, ik heb eigenlijk ook wel, ik heb hetzelfde. Um, uh, en met name dat thuisgevoel wat je erbij hebt, denk ik dat dat toch wel een rol uh, speelt. Want er zijn uh, wel werken die zeg maar, ja, veel krachtiger, veel energieker zijn uh, uit, uit latere periodes. Uh, die ik echt verschrikkelijk mooi vind. Maar als ik er maar één zou mogen kiezen, mm -hmm. dan, zit, dan is het wel een werk uit, uit die vroegere tijd. Ja, ja, vroegere tijd. Okay. Ja, absoluut. Ja, gek is dat dan, hè? dat dat andere dan toch wat verder van je ja, afstaat. Hè? Maar dat ja. komt ook omdat je, uh, die, als je die vraag stelt, dan, stel je die, dan zou je die ook aan verschillende mensen kunnen stellen. Want, want wij zijn uh, de curatoren, zoals je net zei. Mm -hmm. En uh, ik denk als, als kunstkenner of curator kun je denk ik uh, misschien heel zakelijk gezegd zeggen van nou, dit is absoluut het werk wat misschien nu het best in de markt zou liggen. Ik zeg het maar even, als je het commercieel bekijkt. Dan denk ik eerder dat je in de jaren... Nou, het is een eindwerk uit de jaren 2010. Daar zitten hele krachtige, kleurige, hele grafische... grafische, ja. grafische enorm mooi geabstraheerde uh, werken zijn. dat met, uh, met hele duidelijk herkenbare vormen. Uh, en ik denk dat die... ja dat, Die zouden zakelijk gezien misschien wel het, het meest... Krachtig zijn. Mm -hmm. Ja, nou ja, ik, kunnen, ja. Ik, dus is, hij was niet zakelijk ingestoken. Ik wilde nee. gewoon ja. van jullie persoonlijke ja. favoriet ja. Uh, horen. Ja. Uh, tot wanneer is de expositie te zien? Dat is ja, uh, onbekend. Oh, ja, het, het is het, een pop-up expositie. Uh, okay. Wat ons betreft zo lang mogelijk. Ja, <laughs> we, we hebben de kans gekregen om het, uh, het HDMZ, uh, voormalig HDMZ-museum te gebruiken. Fantastische gelegenheid, uh, ja. maar het is uh, in gebruik tot het verhuurd wordt. Mm -hmm. Um, en uh, we weten nog niet wie het gaat huren en wanneer dat gaat gebeuren. En uh, nou ja, tot die tijd is deze expositie. Of in ieder geval, uh, als het maar kort duurt... Tot eind januari in elk geval. <laughs> ja, in ieder geval tot eind <laughs> januari. Uh, maar we weten het maar, nog niet. Ja. Nee. Dus, uh, en uh, de, de entree en de openingstijden, kunnen we daar iets over vertellen? Uh, nou ja, er is niet echt een entree, uh, hebben wij tot nu toe steeds gezegd. Uh, uh, maar goed, uh, een bijdrage is altijd prettig, denk ik. Dus misschien komt er wel een grote pot staan uh, of zoiets. Uh, en uh, de openingstijden zijn, we zijn in elk geval, willen we proberen elk weekend uh, open te zijn. Van, uh, elf, va tot vier, van elf tot tien. vier of vijf, ja. geloof ik. Um, en door um, uh, ja, de week gaan we het ook proberen. Um, maar dan, ja, dan, moet je gewoon, dan moet je echt even aanbellen of kijken of we er zijn. Voor de gok. <kijkt> ja. Jullie gaan het zelf doen. Jullie gaan het zelf nou doen. ja, we, we, we, bij deze misschien ook. Uh, ik, ja, ik, weet, ja, ik weet niet. Want vrijwilligers. Uh, uh, uh, we, we kunnen natuurlijk altijd hulp gebruiken. Maar het is uh, makkelijker gezegd als gedaan. Mm. En, ook, en ook, ja, ook die mensen, daar moet je er toch ook voor zijn. Uh, en voor mij, ja, ik kom uit Utrecht uh, als ik hier naartoe kom. is gelukkig niet zo ver weg. Uh, dus voor mij, ja, ik vind het uh, een beetje moeilijk om daar uh, uh, iets over te zeggen. Ja, vooralsnog elk weekend. Ja, uh, ja het van... zaterdag, zondag in elk geval. Ja. Van 11 tot 4 of 5. Ja, dus nou, ja. dat. Uh... En dan heb ik nog ja, een vraag. Ja, dat dacht ik al. Oh. <laughs> <laughs> nee, want um, jullie hebben nu 50 werken opgehangen ja. om, om te kunnen zien. Ja. Um, ja, het is een heel groot pand, hè? Ja. Ik, ik, ik had eigenlijk meer verwacht dat er zou zijn. Ja. Maar goed, um, jullie geven ook in het gesprek net aan dat, dat jullie ook werken te koop uh, aanbieden. Of ja. dat die te koop zijn. Klopt. Maar die hangen er natuurlijk niet allemaal. Is er ja. ergens een website of zo waar, waar jullie de foto's opgezet hebben, zodat mensen dat kunnen zien? Nee, nee het is exclusief... Uh, in het museum te zien wat er te koop is. Yeah. Ja. Uh, uh, er is ook een speciaal uh, uh, deel van het museum, uh, is als galerie ingericht. Uh, en het zijn alleen die werken die te koop zijn. Oké. Okay. En, uh, en als er interesse is uh, om te kopen, dan kunnen jullie uh, uh, je bij ons melden. Uh, we hebben een website: uh, collectiehenkmoehal.nl. En op die website kun je er uh, contactgegevens ah, om, okay. om je aan ja. te melden voor uh, duidelijk. En er zijn, weet je, op afspraak kun je altijd langskomen en dan niet om een beetje te kijken. Maar als je als je een plek hebt van uh, joh, in de toekomst uh, is het misschien interessant om bij ons te komen exposeren. Of uh, wij zijn erg geïnteresseerd om uh, uh, in de aankoop uh, We willen, ja. uh, we zijn wel nieuwsgierig naar uh, uh, ja, dan, dan, uh, dat doen we al, hebben we ook al gedaan. Het museum is langs, Arnhem is langs geweest. Uh, um, uh, he, er zijn verschillende mensen, uh, handelaren langs geweest. Dus er komen mensen om uh, ja, het werk te bekijken. Dus, ja. En dat, dat, dat willen we ook graag uh, bekendmaken dan. Okay. Uh, dus als je echt en... geïnteresseerd bent, zijn we er natuurlijk. Noem, noem nog één keer die website, dat mensen weten hoe. Collectie Collectiehenkmoehal.nl duidelijk... Oké. Okay. Hartstikke goed. Nou, morgen ja. gaat het beginnen, hè? Uh, volgende week. Volgende week. Volgende oh, volgende week, week pas. Ja. Oh, ik ja. dacht de vierde. Ja. Nee, okay. nee, nee, nee. nee. nee dus, 12, dus 12 januari zijn we open voor uh, iedereen. Ja? En we hebben 11 januari een open Op, ja. Oh, leuk. Dat ja. is, leuk. Uh, leuk. Mooi. Dat heb ik ook nodig. Ja, ja, ja. Dus 12 januari mag iedereen bij jullie aankloppen ja. om te komen kijken Absoluut. naar het werk van ja, jullie vader. Ja, ja. ja. Mooi, mooi, mooi, mooie Ode. Ja, ja, zeker. ja, zeker. Hartstikke ja. mooi. Ja, dat, dat was mijn vraag. Ja, ja. nou, okay. <laughs> Dan, uh, <laughs> dan uh, ja, rest mij niks anders om jullie heel veel succes te wensen... met, uh, met de expositie. En uh, nou, ja, dat er maar veel mensen mogen komen kijken... naar ja. Uh, ja. Nou, ja, het hele, hele leven van jullie vader. Dat, ja. uh, en wat, wat jullie er, hoe jullie het hebben geïnterpreteerd en hebben samengesteld. Ja, dankjewel. Dus uh, hartstikke bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, zeker. En uh, ik wens jullie heel veel succes. En uh, dat jullie er maar lang mogen blijven in het ADMZ. Oké, okay. dank jullie wel. Jo. Wij gaan uh, luisteren naar Waiting on the World to Change van John Mayer. Oh you Ja, I'm not in love van 10CC. En uh, dat uh, is denk ik zo'n beetje het laatste nummer wat we gespeeld hebben. Want het zit er helemaal op. Dat ging snel. Je ja, ging snel, hè, die Al, twee uurtjes. Altijd met jou gaat het snel. Uh. Time flies. Ja, ja, when you're having fun. Precies. Daar houden we het op. Zeg, lieve luisteraars, dames en heren en kijkers ook uh, die daar uh, zitten... Over twee weekjes zijn wij er weer. Tenminste met uh, Honey en met Beb. Die zijn dan weer terug van vakantie. Als alles zoals gepland gaat. En dan zijn we er ook weer van tien tot één. Dan wordt het weer een drie uur programma. Ik zou zeggen uh, tot over twee weken. En hou het goed. En we horen elkaar weer. Bedankt voor het luisteren en jij bedankt voor je hulp Sandra. Geen dank. Oké. Okay. Dat een eer. Dag. <laughs> Dag allemaal. When I was just a boy Sing her in a Sunday choir Oh, my mama loves me She loves me She get down on her knees and hug me she loves me Like a rock She rocks me like a rock Oh, she just me She loves me love loves me, love me, loves me, love me When I was grown to be a man And the devil would call my name. Don't be a man. I say now, who do, who do you think you're fooling? Don't be a man. I'm a consummated man. man. Snatching your purity, my mama loves me. She loves me. She kicked down on her knees and hurt me. Won't she love me like a rock? She rocked me like the rock, oh baby, oh baby. She loved me, loved me, loved me, loved me. And if I was the president, oh, the minute the Congress called my name, I say now, who do, you, you, who do you think you're fooling? You, you I got right right. the president, you see? Her. Oh, the I'm up on the presidential you, podium. My mama loves me.